Freddy van Tijn met het NOS-journaal. De oppositie wil een onderzoek door het NIBUD... naar de effecten voor de koopkracht van de maatregelen uit het regeerakkoord. Dat is de uitkomst van overleg tussen PVV, SP, CDA en D66. De oppositie heeft al een paar keer helderheid geëist... vooral over de gevolgen van de inkomensafhankelijke zorgpremie. PVV, SP, CDA en D66 vinden dat er duidelijkheid moet zijn... voor het debat over de regeringsverklaring. Dat is overmorgen.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 De Russische president Poetin heeft zijn minister van Defensie ontslagen. Het ontslag komt nadat bekend is geworden dat Defensie voor tenminste 75 miljoen euro zou hebben gefraudeerd. Poetin heeft Sergej Shoigu als nieuwe minister aangesteld. Hij is gouverneur van de provincie Moskou.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 er was er ook een, in met bij, en die leek precies op een van mij. Weet je nog wel al oh, Wij kiekten al ze leuke dingen. We.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 Zandvoort, welkom bij een nieuwe aflevering van Zandvoort uit Zandvoort. Mijn naam is Mario Zandvoort en iedere week neem ik u mee op reis terug in de tijd naar de jaren 30, 40, 50, 60 en 70. En als opening hoor u onze herkenningsmelodie van Louis Davids met Weet je nog wel oudje? Een opname uit 1928. Dit uur heb ik weer een hoop mooie muziek voor u uitgekozen. Ook plaatjes die wel vaker voorbij komen, maar die gewoon leuk in het gehoor zijn. De volgende plaat is van Jules de Korte. En Jules is geboren, Jules de Korte, in Deurne op 29 maart 1924... en is overleden in Eindhoven op 16 februari 1996. Was een Nederlandse liedschrijver, componist, pianist en zanger. De Korte werd als zanger, dichter, pianist in Nederland en België... bekend met liedjes als De Vogels, Ik zou wel eens willen weten... Hallo Koning Onbenul en Als Je Overmorgen Oud Bent... De Korte is geboren in Deurne als vijfde kind in een gezin met... de. Uh, Sociale ideaal. Hij stamde uit een familie van Belgische immigranten. En in de familie De Korte komt de naam Jules nog altijd veel voor. Op één jaar geleefd werd hij door een medische fout blind. Maar hij bleek bij orgel- en pianolessen op het Blind Instituut... echter zoveel aanleg te hebben voor muziek... dat hij in staat was daarvan zijn beroep te maken. Hij schreef honderden liedjes voor onder meer de KRO, radio... en trad gedurende vele jaren... met zijn recitaalprogramma op in alle mogelijke theaters. Korte overleed op 71-jarige leeftijd. Hij was tweemaal gehuwd. Uit zijn eerste huwelijk werden zes kinderen geboren. Ten weduwe. Thea de Korte Dekker heeft een aantal jaren een luistermuseum... in de Kortes woonplaats. Helena Veen nagestreefd. Dat is er uiteindelijk niet... Dat, dat er niet is gekomen. Ze beheert thans de nalatenschappen... waaruit af en toe niet eerder uitgebrachte opnames... op zd of dvd worden gepubliceerd. Ik heb voor uw nummer uitgekozen... 1958. Jules de Korte met Jules...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 met het tototje, met het tototje Gebeurde hier midden in de stad Met het tototje, met het tototje, met het tototje En ik zei nog laat we even wachten, we kunnen er dus zo niet door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 Met het to deutetje met het to deutetje gebeurt hier midden in de stad met het to deutetje met het to deutetje met het to deutetje en ik zei nog, laat me even wachten, we kunnen er zo niet door. Maar hij zei... hey die bus die stopt wel. Rechts Rechtsverkeer gaat voort. Nou hebben we enkel en alleen nog maar een fotootje. Van het tototje, Van het tootootje. En de lampen en de bumper en het stuur. Het is te kort voor 7,50. Niemand... Nou, wij vijf gulden dan, of vindt u dat nog te duur? Wij zijn de meestjes van Confectie Atelier, de modinet, modinetes. Wij zijn de meestjes van Confectie Atelier, wij doen steeds aan.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 De Modinet, de modinetes. wij zijn de weesjes van wij zijn steeds aan de modeming. Mooie oud-Hollandse muziek hier op CFM Zandvoort, u luistert naar Zandvoort uit Zandvoort, en iedere week neem ik u mee op reis naar de jaren 30, 40, 50, 60 en de jaren 70. U hoort dus juist Zwarte Riek met de Moni Modinettes, en Zwarte Rieke is geboren als Hendrika Elisabeth Jansen. Is geboren op 8 oktober 1924. Is een Nederlandse zangeres. Is bekend onder de naam Zwarte Rika En heeft als bijnaam de Jordaanprinses. Rika Jansen, haar roepnaam, werd in de buurt van de Jordaan geboren... als een dochter van een vishandelaar. Ze is de jongere zus van Maria Jansen. En die kennen hem als Maria Zamora. Die grote scoren met Mama El Boyet en Zoeken Zoeken. Als jong meisje viel Rika in de Gelderse Karen En hield haar tyfus en de ziekte van Wijl aan over... In het ziekenhuis verloor ze haar haar, maar later groeide die weer aan. En vanwege de kleur daarvan kreeg ze de bijnaam Zwarte Riek. En voor de plaat van Zwarte Riek hoorden de, de, de Three Chakets... met het autootje. Het blijft gewoon een vrolijke plaat. En daarvoor in 1958 Juul Korte met Juultje van Pingelen. De volgende band is het Cocktail Trio. Het Cocktail was een bekend zangtrio van populaire Nederlandstalige liedjes... in de jaren 50, 60 en 70. Bekende liedjes van het Cocktail Trio waren onder meer het Vlooie Circus... Wie heeft de sleutel van de jukebox gezien op een kangroe-eiland en badje 4? Ik heb voor u uitgekozen een andere hit van hun... die iets minder bekend is geweest, maar zeker een bekende plaat. Oei-i-oe-a-oe-oe-oe-a. Oe, een cocktailtrio, nu hier op de radio. Ik zag laatst een meisje en ik vroeg ze, ga je mee? Toen zei dat lieve kind nadrukkelijk, nou nee, maak een toverwoord en was direct oké, okay? ik zei toen. Ik wou naar Zandvoort, maar mijn meisje zei... Ik ga veel liever naar een film van Dandy Gay, maar ik sprak de toverspreuk, dus gingen we naar zee, ik zei toen. Ik kon het vreemd vanzelf geheim niet maandenlang verzwijgen, als echte vrouw had ze me heel terug door. Ze wist de toverwoorden, van van te krijgen, en is me nu dus altijd even voor. Ze wilde trouwen, maar dat stopt me nog niet aan, want ik had pas 100 gulden op de spaarbank staan. Maar weerloos moest ik met haar naar het stadhuis toe gaan. Ze zei toen. De jongste baby soms eens snel ontgilt. Alsof hij bang is dat die leven wordt gevuld. Dan snapt geen mens waarom rond rumoer opeens verstilt, geheim is.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 En ze tikte maar altijd door, tikken tak, dikke tak, altijd maar dag en nacht. Tikken tak, tikken tak, maar Pins toen was het met haar gedaan. Toen we... Zijden tot elkaar. Als je er ziet, kijk, kijk, de gij van Piet, kijk, de gij van Piet, jonge jonge jongen, kijk, kijk, de gij van Piet, de gaai, de gaai, Van Piet en dat waren de Barreflies met Kai Kai, de geit van Piet. En de Barreflies was een Amersfoortse duo. bestaande uit de broers Luc en Godert van Gollum. Het was vooral bekend van de hits Dixieland en Willem wordt wakker. En uh, als we gaan kijken naar de hits in ons 1956 Dixieland. 1958 hadden ze een hit met Willem wordt wakker. En misschien kent u het nummer nog uit 1961 van 1-2-3. En een van de platen die ik nog heel goed kan herinneren uit 1961... is Brigitte Bardot. Bardot. En die plaat had eigenlijk, uh, ja, net als Dixieland... een hoogste positie in de Nederlandse top 40. Ze stonden namelijk op nummer 2 als hoogste positie in de Nederlandse hitlijsten. En een pak een beetje twee maanden stonden ze in de lijst. U hoorde Barreflies met Kai Kai, de geit van Piet. En daarvoor hoorde u Max van Praag met Grootvaders Klok... En ook nog het cocktailtrio met Oei Oei Oei I A. En we gaan terug naar 1955. En dat doen we met Truus Koopmans en Dick Doorn met een recht en een afrecht.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 20 jaar komen wij met onze kinderen voor een feest bij elkaar als het silweren paar Over 20 jaar. De blije voorspelling kwam werkelijk uit. Zij werden dat zilveren paar hom en bruid.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 Aan feest bij elkaar als het gehouden een paar over vijfentwintig jaar.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 Een jongen is een gozer, een meisje is een grietje. Ze doft zich lekker op wanneer ze aan de schaal gaat. Een kleurtje op de waffel, wat boeier op de snuffer. Ter gozer zegt vooral lief, nou ben je net een papiekraat. kraat." Poen, poen, poen, poen. De een zegt geld, de ander monie, maar wij zeggen poen.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 Zeggen dat geluk niet zo te koop is. Maar geld doet wonderen en vooral als het een hoop is. Ja, ja, poen, poen, poen, poen, poen, poen, poen, poen, poen, poen. Ja, u hoort de muziek van Willem Parel met poen hier op CFM Zandvoort. In Zandvoort, uit Zandvoort. En Willem Parel, een beroemde creatie van uh, Wim Zonneveld. Zoon en kleinzoon van een orgeldrij en tevens voorzitter van het NPPG, moet ik zeggen. Het Nederlands Parelgenootschap. In het begin schreef Zonneveld zelfs nog zijn teksten voor zijn personage. Maar al snel werd dit overgenomen door Elie Asser. Met Willem Parel bleef hij groot succes in het Avro-radioprogramma Showboat. In het begin van de jaren 50. sprak sprak meeslepend over het orgeldraai in het algemeen. En de seksuele problemen van de orgeldraaar in het bijzonder. Na een paar jaar kreeg Zonneveld een hekel aan zijn creatie. Maar hij wist dat Willem Parel erg populair was van het zingen van chansons. Kon Zonneveld niet leven. En in 1955 kreeg Willem Parel de eigen film onder de titel Het wonderlijke leven van Willem Parel. In de film rekent de persoon Zonneveld goed af met zijn fictieve personage Willem Parel. En na de film heeft Zonneveld zijn personage dan ook nooit meer tevoorschijn gehaald. En voor Willem Parel, of Wim Zonneveld, hoor die muziek van de Ramblers met over 25 jaar. En daarvoor in 1955 Truus Koopmans en Dick Doorn met een recht en een afrecht. Zandvoort uit Zandvoort, iedere week neem ik u mee op reis. Terug naar de jaren 30, 40, 50, 60 en de jaren 70. En zo zijn we aangekomen bij Mankenelis. Mankenelis, pseudoniem voor Cornelis Pieters. Geboren in Amsterdam op 16 december 1919. En al daar overleden op 8 oktober 1993... was het Nederlandse zanger van het levenslied. Mankenelis begon als bassist en werkte samen... met zijn zwager-accordeonist Johnny Meijer. In de jaren 50 voor de twintigste helft nam hij de artiestenaam Carlo Pietro aan en ging onder die naam het Amsterdamse levenslied vertolken. Toen hij na een motorongeluk naar bij Lyon in Frankrijk in het ziekenhuis terechtkwam... bleek al snel sprake van een medische misser. Men was de tentarisprik vergeten te geven... en bij Mankanelis moest uiteindelijk zijn rechterbeen worden afgezet. En voor deze misser heeft Mankanelis 105.000 gulden schadevergoeding gekregen. En het gerucht ging dat Mankanelis de schadevergoeding al binnen een jaar op had gemaakt. En onder zijn bijna Mankanelis behaalde hij zijn grootste successen... In 1987 behaalde hij een top 40 rit met Kleine Jodeljongen. De single was ondersteund met een alarmschijfstatus op Radio Veronica. En u gaat hem nu horen, mankendelers met Kleine Jodeljongen. Een liedje, al die bak van het heelal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 de kot van het paard in de rijdergeen, in de rijdergeen, in de rijdergeen, helemaal naar Winkersveen heen. En geen walkie in de lucht, en geen pootje in de triet.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 Wim Sonneveld, in eigen persoon, tezamen met Leen Jongewaard... met In een rijtuigje. Nou, Wim Sonneveld, die kennen we allemaal. Leen Jongewaard ook, maar voor de mensen die het nog niet weten... Leen Jongewaard, geboren als Leendert Jongewaard... geboren in Amsterdam op 30 maart 1927... en overleden in Nice op 4 juli 1996. Was een Nederlandse acteur en zanger die vooral bekendheid genoot... door zijn optredens in de televisieseries Ja Zuster, Nee Zuster... Het Schaap met de Vijf Poten en Citroentje met Suiker en door zijn vertolking van liedjes zoals in een rijtuigje... op een mooie Pinksterdag en Mijn Opa. En in een rijtuigje hoorde u zojuist samen met Wim Sonneveld. En daarvoor hoorde u Eric Christiani met een oude zeeman... en ook nog muziek van Mankenelers met kleine Jodeljongen. Het zit er weer op, het reisje terug in de tijd. Mijn naam is Mario Zandvoort, uiteraard aanstaande dinsdag... ben ik er weer met een nieuwe aflevering van Zandvoort uit Zandvoort. Ik wens u nog een hele fijne week. En misschien tot een andere keer. Ik laat u achter met... de. Jan de Vries, het orkest van Jan de Vries met oude taaien. En misschien ook nog zometeen Black and White met Ai Ai Olga. En ik zeg, tot ziens! Owe taa, je vier, vier. Oude taie, oude taie. Toen kwam er een meisje dat bracht zijn hoofd op hol. Ze maakte zijn leven tot een hel. Zij verpaste al zijn centen en verkocht op plaats een knol. En de cowboy belandde in de cel. Owe taa, je vier je vier. Oude taaien, je vier je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 Yippee, yippee, yeah, hey, hey, oh, a thai, yeah, yippee, yippee, yeah, De man kwam met de Coca-Zus en was verliefd op Olga. Hij zei wil met je trouwen, zus. Geef je mij niet gewoon een kus dan springen.